België, dat die hoogste status eerder verloor, zak niet verder. De beurzen in Europa en Amerika reageerden op de aangekondigde statusverlagingen... afhankelijk met koersverliezen, daarna herstelden ze enigszins. De familie van de vermoorde Peruaanse Stefanie Flores... is niet van plan in beroep te gaan tegen de straf van Joran van der Sloot. Dat heeft de advocaat van de familie gezegd tegen een Spaans persbureau. Van der Sloot werd vanmiddag veroordeeld tot 28 jaar cel voor de moord. Op Cyprus is Raouf Denktasj overleden... de voormalige president van het Turkse deel van het eiland. Hij werd de leider nadat Turkije in 1974 het noorden van het eiland had bezet. Hij stond vooral bekend om zijn onverzoenlijke houding tegenover de Grieken. Denktasj kreeg vorig jaar een beroerte en overleed vandaag. Hij was 87. In een passagierstrein in Duitsland zijn een dode en twee gewonden gevallen... toen de trein inreed op een kudde koeien. De trein was onderweg van het eiland Zult naar Hamburg...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 Het weer bewolkt met af en toe een opklaring. In het binnenland temperaturen tegen het vriespunt. Aan zee een graad of 4. Ook overdag veel bewolking, af en toe zon en maximaal 7 graden. Tot zover het NOS-journaal. <middels> ANWB-verkeersinformatie. De A6, Jouren richting Emmeloord, is tussen Lemmer en Band afgesloten door een ongeluk. Verkeer wordt daar omgeleid en dat duurt naar verwachting tot half twee vannacht. En tot zover de verkeersinformatie. <middels> Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Vanavond werd in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam... voor de tweede keer de muziektheatervoorstelling Ach, ze lijken allemaal op elkaar gespeeld. De zangeressen, slash actrices Lucretia van der Vloot en Manoushka Zegelaar-Breeveld... Die vertellen en zingen daarin hun persoonlijk verhaal over hun Surinaamse afkomst... hun dromen, hartenwensen, de liefde en hun ergernissen over het kunstklimaat in Nederland. In de voorstelling zingen ze voornamelijk covers van liedjes die heel dicht bij hen staan... die ze prachtig vinden, die eigenlijk ook hun verhaal vertellen. En één nummer is speciaal voor deze voorstelling geschreven door Manoushka... en op muziek gezet door de gitarist die ook vannacht is meegekomen... en dat is Bastiaan Mulder. Hoe verschillend kan verschillend zijn? Ze neemt altijd de tijd, voor alles ruim de tijd. Maakt zich niet druk over de dingen, die de ander wel zou spijten. Vergeet nooit wat gebeurt, op dagen dat gebeurt. En neem de ruimte ook om altijd, alles op te schrijven. Ze leeft echt met de klok, komt nooit te laat, daar stopt. Weet liever nu meteen de weg waarheen, in plaats van blijven raden. Trekt zich van alles aan, laat dingen moeilijk gaan. En vraagt van dag tot dag of altijd, alle dingen wel bekleiven. Ze leven samen voort, op, op een gespannen, gespannen koord. Zo verschillend kan verschillend zijn. De een zingt la la la, de ander na la na. Zo verschillend kan verschillend zijn. Maar het laat niet weg dat zij toch samen door een deur heen gaan. En de een de ander niet in de weg zal staan. Zij geeft nooit nimmer op, haalt dan er uit het slop. Als nodig is, weet zij hun slag te slaan en anders uit te wijken. Het vult elkaar echt aan. Wat voor de een is waan, zal de ander weer de waarheid van de dag doen lijken, ze leven samen voort op een gespannen koord. Zo verschillend kan het verschillend zijn.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 Ja, ja. Nee, we vroegen ook altijd dat. Altijd de artiesten vragen om mee te klappen. Ja, dat is... Nee, het was ook, dat was ook volkomen terecht. Dit waren Lucretia van der Vloot, Manoushka, Zegelaar-Breeveld en Bastiaan Mulder, die wij in het begin niet helemaal goed konden horen. Want de plug zat niet goed. Hè? De, ja. wij, wij hadden net op de redactie echt, echt een echte vrijdag de 13. e Dit is nog een van de nawee. Misschien wel de laatste, laten we het hopen. Bij ons was alles kapot vanavond. Het was echt, echt een vrijdag de 13. Maar goed, uh, vanaf nu zal die plug wel blijven zitten, denk ik. En we gaan nog meer die muziek buiten? horen. Dus Bastiaan, je bent echt niet voor niks mee. En nee, hij heeft ook nog meegezongen. Ik weet niet of u dat gehoord heeft, maar ik wel. Het klonk ook mooi. Dank je wel. Ja, hoe verschillend kan verschillend zijn? Dat is een lied uit de voorstelling. Ach, ze lijken allemaal op elkaar. Hoe zit dat nou? Lijken jullie op elkaar of, of zijn jullie heel verschillend? Je moet dat niet <laughs> nou, voor je mond houden. Oh ja, natuurlijk. Kijk, dat is... het, ik ik denk het, ja, heel erg. Maar ook helemaal niet. En uiterlijk al helemaal niet. Nee. We hebben verschillend haar. Ik heb krullen. Ontzettende krullen. En Lucretia niet. Ik heb stijl, ik heb uh, magic hair. Haar. <laughs> en ze uh, is een soort straight. Nee, we lijken op elkaar natuurlijk aan de ene kant omdat we gewoon vrouwen zijn. Maar ja. dat is, daar houdt het eigenlijk ook een beetje bij ja. op. Surinaamse en We zijn gewoon vrouwen. Vriendinnen, Surinaamse vrouwen. Ja. Maar dan ben ik dan weer opgegroeid in Suriname. En in Lucretia is een Amsterdams meisje. Ja. Die hele de, echte. Dus dat, dat is een, echt een enorm verschil. Maar, maar dat was wel het thema, dus onderzoeken of je op elkaar lijkt of je juist ja. heel verschillend bent. Ja. Nou, wij wisten wel dat we niet op elkaar lijken. Absoluut. En uh, althans, dat was ons uitgangspunt. We lijken niet op elkaar en het beeld dat van ons bestaat... omdat we elkaar de hele tijd bij audities tegenkomen voor dezelfde rol... dat we dachten, die mensen denken dat we op elkaar lijken. Of dat we hetzelfde zijn. Nou, dat vonden wij dus niet. Um, gaan maar wat, wat, weg? Hoe zit dat, hoe zit dat dan? Jullie, er is een rol en uh, als, als ze jou vragen, vragen ze Lucretie ook Meestal wel. Vaak, we ja. komen elkaar vaak Ziet tegen. Ziet in dezelfde ja. leeftijd. En kapagorie. wie kiezen ze dan meestal? Ja. Manoes. <laughs> en soms ook Luc. <laughs> Soms ook Lucretia, ja, best wel. Ik ja. heb al niet. Ik ga ook ja, heb, ja. heb jij? Was jij ja. de, de, de, de, uh... de vrouw van Thomas Akda? Van ja, de... ja, nou, Thomas Akda was een man van Anja. Precies. En zij speelde Anja. Ja, zo moet je het <laughs> inderdaad zien. En jij speelde in Gier, bijvoorbeeld. Ja. En in, in Sony Boy, in Sonny de film Boy, heb, heb jij gespeeld. En, en jij, jij hebt uh, Big Black, Black and Beautiful, and beautiful gedaan, Tip Top, met, met Jenny, Jenny Ariel. Volgens mij en... heb ik jou heel lang geleden ook nog een keer met Jenny Ariel gezien. Kan dat kloppen? Ja, ook zei met hopen. Ali Chief Tikki of zo. Kan Dat, dat is heel lang ja, geleden. Ja, dat was ook heel lang geleden. Nee, dat was Manoes. Nee, ik was met. jij kan ons ook al niet uit elkaar halen. Ik was met Ali Chieftekkie. Maar ja, toen had nog niet dat stijle haar, toch? Nee, zij deed het verschil. Dat was met Ali. Ik had ook Krulletjes haar vroeger in de heel veel verleden. En toen deed ik tip top. Ja, dat en... Was mooi. En daar heb ik nog een cd van. Die, van, die heb ik net gevonden thuis. Kijk, ja, dat is een mooie cd. Ja, dat is absoluut. Dat gaat over het Joodse. Jood, uh, ja. Ja, over Joodse ja. zijn. En het verschil was een soort vervolg daarop. En dat was dan uh, met Alice Ftaci en, ja. en ik. Toen kon Luc niet, toen mocht ik komen. Nee, opdraven. ze hebben me niet eens gebeld. Ik was heel oh. teleurgesteld over dit. Ja, ja, ik vind het niet kunnen, ik vind het niet kunnen. Maar ja, ja, goed, kunnen, maar schoen maar schoen ja gaan zo goeien. gaan de dingen Sorry. soms. En nu zijn we samen, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Ja. En ja. hebben jullie toen nog meer overeenkomsten ontdekt? Bijvoorbeeld als je zo'n programma samenstelt? Nou, Je komt er natuurlijk wel achter dat je, dat je veel meer op elkaar leek... of veel meer overeenkomsten, overeenkomsten hebt overeenkomsten dan je, je denkt ja. uh, te hebben. En over heel veel dingen hetzelfde denkt. Dat is eigenlijk... Wat, waar de overeenkomst in zit. En daar zijn jullie nu achter gekomen? Ja, ook. Nou ja, we konden het sowieso. We zijn vriendinnen, dus we konden het sowieso heel goed met elkaar vinden. Maar nu hebben we wel echt een beetje dingen zitten uitdiepen. En dat ja. ging dan, hè, dat je dan, dat we dachten dat we heel verschillend waren. Dat je opeens denkt, oh, dat vind jij dus ook. Hmm. Noem, noem eens een voorbeeld van wat zij ook vond. Nou, we houden alle twee wel van een klein borreltje. Ja. Dat zijn gewoon de leuke dingen, heb ik het alleen maar over. En uh, we ja. houden allebei ontzettend van uh, eten. Van eten. Heel en, erg. En is er ook iets filosofisch waarin jullie overeen komen? Of? Nou, ja, en, het, iets filosofisch. Ja. <laughs> en, en, en, en vrij zijn, denk ik wel. In onafhankelijk zijn. En, en ja. uh, het eigen, uh, de eigen dingen doen of het eigen ding doen. Het eigen verhaal vertellen. Daar, daar, komen we echt, uh, daar zijn we echt wel hetzelfde in. Ja. En wat jullie nu ook weer gedaan hebben? Ja, ja en sterke vrouwen. Dat is, dat is ook. Uh, ja. uh, we zijn wel heel sterk. En wat zijn... maakt je sterk dan? Nou, gewoon dat we een eigen willetje hebben, dat we ons ja. niet zo snel uh, door anderen uit het veld laten slaan en, en onafhankelijk zijn. Onafhankelijk uh, zijn. En, en hoe botsen die eigen willetjes dan uh, als zo nou, tot nu toe valt het mee. Dat ja. komt. Ik ben af en toe heel vervelend, maar zij blijft gewoon heel lief. En dat werd, oh, werkt gaat. Dat werkt prima. Is, is dat echt dat zo? Heel is, is dat zo? Goed zo? Nee, ik kan af en toe best wel bitchy. bitchie, bitchie. weet ik ook van mezelf. Dat weet ik ook. Dat heb ik geaccepteerd. Ik vind het niet bitchy. Maar, maar het is wel. Zie je, ze vindt het niet bitchy. Nee, ik zo vind het niet bitchie. Maar ik bedoel. Op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je denkt, zo zijn mensen. Maar laat ze maar even. Ja. Nee, maar het is echt niet, het is niet zo dat ik, een, dat ik dwars... Nee, dat nee zei, maar je bent wel. niet dwars. Ik ben wel dwars. iemand die het wel uitspreekt als ja. ik iets niet leuk vindt. Maar dan ook zeg, meteen. Echt nee, meteen en direct. Niet. En wat vond je dan niet zo leuk bijvoorbeeld? Ja. Nee, bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld een interview heel vroeg <laughs> ochtends is of zo... Dan zeg ik eigenlijk in de eerste instantie, nee dat doe ik echt niet. Ga jij maar alleen. Ga maar alleen. En dan, en dan, dan, dan denk ik. En ik dan, denk een... dan kijkt ze me zo aan en dan zegt ze... Dan zeg ik, <laughs> Nee, dan hoef ik eigenlijk niks te doen en, ze, en dan, ze, dan komt ze. Nou goed, ze ze komt toch wel. <laughs> Oh, ja, ja, ja. eigenlijk als, iemand, als iemand anders dat dan had gezegd, bijvoorbeeld van hey, ben leuk, dit, dit dit. dan had ik echt niet gegaan. Maar zij kan er heel goed mee omgaan. Ik, uh, zij kijkt uh, gewoon heel lief. En dan het, zegt, het vult mekaar oh, echt aan, het vult gewoon. Mekaar... <laughs> ja, mooi. <laughs> nou, die teksten is... komen niet uit de maar lucht echt? vallen. Leuk dat je nee, je niet maar het is echt zo. Het is, uh, het is ook mekaar accepteren hoe je bent, weet je wel. Ik, ik, ik ben ook ik ben niet altijd even aardig. En ik, nou, toch niet. To ik ben je heel aardig. <laughs> oh, schat, wat lief, lief van je. Maar het is, um, um, ik kan heel warrig zijn. En daar, daar ben jij oh, dan ook, wel, ook wel best warm. wel geduldig in. Nee. Dat je nee. zegt, wat ik bedoel je eigenlijk? Ja, dat is, ik ben heel duidelijk. Maar ze ordent mijn gedachten. Dat vind ik heel fijn. Oh, ik wat gehandig. bedoel je? Door, door heel erg te zeggen, erg wat bedoel je? En wat wil je nou eigenlijk zeggen? Word ik ja, heel erg gedwongen nou. om het op een... Dat ik het een oh, beetje over... Zoals nu, dat, dat, dat, dat, dat ik het goed overbreng. Goed, even rustig. <laughs> Manuska en Lucretia zijn tot kwart voor één te gast in Caseloena. Net als Bastiaan Mulder. We gaan in ieder geval nog... Oh, dat hadden ze niet verteld. Dat je meegelopt. Uh, ik ga ondertussen, terwijl jullie even langzaam rustig worden, uh, vertellen dat, wij op radio e of dat u op radio1.nl van alles kunt vinden over Kaaseluna. Daar kunt u, als u een beetje doorklikt, ook vinden hoe u zich kunt aanmelden voor onze nieuwsbrief. En uh, nou ja, als u die leest, wekelijks, bent u helemaal up-to-date wat betreft uh, alles wat uh, met Kaaseluna te maken heeft. En het is ook nog de moeite waard om onze Facebook-site te bekijken. Facebook is daar een foto opgezet? Ja? Van, van wie eigenlijk? Van hun, van iedereen, van, de, van iedereen die hier vanavond is. Behalve ik geloof ik, want ik heb niks gemerkt van een foto. Maar dat is geen, geen probleem. Um, ja, dames, waarom hebben jullie deze voorstelling gemaakt? Waarom zijn jullie daartoe gekomen? Hoe zijn jullie daartoe gekomen? Het, uh, uh, um, ik, ik ging een voorstelling maken, eigenlijk. En toen verkocht die niet zo goed. En dat kwam omdat de bezuinigingen waren net aangekondigd. Tenminste, dat denk ik. Althans, ik hoop dat dat het is. <lacht> de bezuinigingen waren net aangekondigd. En je merkte meteen dat de theaters heel erg bang werden. Toen dacht ik, als, je, als we dat nou eens samen. Ik ben erg van de samen. En we moeten samen dingen maken. Samen, samen, samen. Ik ben net moeder Theresa wat dat betreft. Maar ik dacht ook echt heel serieus, laten we de krachten bundelen. Want ik kan het gewoon niet uitstaan dat we ons gaan laten drijven door angst. Ik hou daar niet van, ik vind het niet goed. Dus toen zei ik, Luc, zullen we samen... En, en Lucretia was meteen enthousiast. En dat heb ik voorgesteld aan het impresariaat En die zijn het gaan, uh, gaan uh, verkopen. Het ja. is heel veel weggezet. Ontzettend ja. weggezet, maar niet heus. Ja. Ik wilde gewoon een soort van... Uh, het, is, het is bijna een guerrillastrijd strijd tegen, tegen alle uh, bangigheid rondom... Um, uh, kunst en cultuur, en vooral de toon van het debat... rondom kunst en cultuur, dat het niet belangrijk zou zijn... dat het hobby zou zijn, dat mensen daar geen behoefte aan zouden hebben. En ik dacht, ja, de groeten, we gaan maar, het gewoon maar, doen. Maar is dat dan niet gebleken? Want, want je zei net van, ja, het is nog steeds... of nee, eigenlijk zei je dat het heel goed weggezet was... maar je bedoelde dat het eigenlijk nog steeds wel lastig is. Ja, het is heel weinig verkocht, maar... maar uh, en in eerste instantie, toen Manus kwam met... ja, het is maar uh, negen keer verkocht, toen dacht ik negen keer. Nou, dan moeten we het cancelen. Want ja, dan heb je geen budget genoeg om iedereen uh, aan te nemen... en uh, nou ja, goed, om mensen uit te betalen. Maar zij had zoiets van, ja, nee, we moeten het gewoon doen. Laten we gewoon doorzetten. En uh, toen had ik nog zoiets van, ja, god, ja, inderdaad, waarom niet? Want we zijn nu al zo ver. Ja. Dus dan is het eigenlijk ook alweer, weet je wel... dus dan, dan, dan zelf maar niets verdienen en gewoon uh, gaan. En gewoon gaan met, die, met het ding. Want het is het maar waarom wil je dat dan? Liefde? Omdat het liefde is, het is toch wat we het liefste willen doen? Ja, dat dus is ook, het echt. is ook wat we kunnen en dat is wat wij doen. En het is geen hobby en het is gewoon ons werk. En ja. we hebben een verhaal te vertellen... en dat willen we delen met zoveel mogelijk mensen. En mensen uh, hebben verhalen nodig, niet per se... Ja, wel per se die van ons. Maar hmm. ik, ik, mensen hebben kunst en cultuur nodig. Je kunt niet alleen maar uh, werken en eten en werken en eten je hypotheek betalen. Je hebt gewoon ook verhalen nodig om, om de geest te voeden. En wat... daar, daar is kunst en cultuur voor. En dat is, wat, dat is waar wij in zitten. Dus dat moet. En ja. daarom brengen we nu. En, en, en deze voorstelling is, is een verhaal met heel veel uh, liedjes erdoorheen. Mm -hmm. uh, ja, het meeste is, is zingen. En dat is ook fantastisch. Dat is, ik, bedoel, mm -hmm. ik zei gisteren tegen jou na nou afloop, Manuska, Want wij, wij, wij zijn daar gisteren geweest kijken. Dat, dat ik dacht: van dat had toch wel wat langer mogen duren voor mij. Ik heb, ik heb wel af en toe bij liedjes. dat ik denk: van nou, nou weet ik het wel. Maar dit, dit was echt mooi om naar jullie te kijken. En om naar jullie te luisteren. Nou, uh, maar, en, en wat is nou het verhaal? Als jij dat zelfs. Of, ja, maar... Wat denk jij dat het verhaal was? Ja, <laughs> ja je lacht wel, maar, maar serieus, hè? Dus ja, wat ik krijg je ervan mee? Ja, maar ik de vragen stellen. Maar eh, <laughs> <laughs> het verhaal, het verhaal, nou, het is een beetje wat ik net zei eigenlijk, alleen ik had er graag wat meer van jullie over gehad, maar dat komt zo meteen uh -huh. nog wel. Ja. Maar dat gaat dus over, over de afkomst, over, over waar jullie mee bezig zijn. Van tevoren worden er altijd die, die tekstjes die jullie van tevoren moeten mm -hmm. maken, die zijn al, al lang voordat het programma bekend is, waarschijnlijk geschreven hè, over ja. harte wensen ja. ja. en over. Ja. Dat was nog meer. Oh, je bedoelt ja, de tekst ja, op, de, op de flyer? Ja, die ja. flyer Ja, die is zo open mogelijk. Ja, nee, daar past <laughs> alles in. Dat past ook. Ja, goed, maar het gaat dus over de Surinaamse afkomst, over dromen, ja. over de liefde. Het ja. ja, gaat er niet over de liefde, over het, het, het singelschap van Lucretia. Jongens wel, wil ze. Ze is nogal uh, <laughs> <laughs> eager. Nee hoor, ik ben heerlijk zo. Ik ben, ik, ik, dat is, nee, maar het is fijn om, om, om dat soort dingen... Weet je, wij zijn gewoon wel heel erg persoonlijk. We zijn heel ja. perso het is echt een persoonlijk, een uh, uh, beetje privé eigenlijk. Misschien een beetje kijken in het leven van... Ik vind het vooral voor mezelf een wondertje een, een eigenlijk... dat ik zoveel ook over mijn, uh, ja, mijn, mijn roots eigenlijk ja. toch wel uh, kwijt heb... Hoe zeg je dat? Dat we, dat we dat hierin dat het hierin kwijt kunnen. Ja, dat heb ik bijna niet, nooit uh, gedaan. Nee, nee, nee. nee. begin ik steeds meer, naarmate ik ouder word... begin <laughs> ik het er steeds meer over te hebben. <laughs> maar ik heb dus heel lang ge gedacht van waarom wil ik eigenlijk niet naar Suriname? Ja, dat zeg ik dus in dit, uh, dit uh, verhaal. Waarom dat eigenlijk, wat er is gebeurd, waarom ik... Niet uh, eigenlijk de neiging of de zin de, de, de en de eagerness hebben om naar Suriname toe te gaan. Ja, houden. want op je twaalfde uh, heb je daar, elfde, sorry, vier, maanden, we daar gewoon, vier, maanden, vier maanden, maanden gewoond ja, en daarna weer je teruggekomen en nooit meer daar naartoe gegaan. Nee. Maar ik ben inmiddels nu wel op het punt beland dat ik wel weer wil. Ja, omdat je dochter wil toch? Mijn dochter wil heel graag en uh, ja, ik wilde gewoon toch echt die geur weer ruiken. Van. Ik kan me herinneren, toen ik zes was, ben ik ook voor het eerst geweest... en dat het vliegtuig openging en dat je dan de geur van Suriname mm -hmm. had. En dat, uh, en dat je echt zo'n zo zo zo zo zo ja, zo slag <laughs> in je gezicht krijgt. Natte handdoek. Ja. Maar het is toch anders als je, dan, als je naar Thailand gaat, is dat ook zo. Maar ja. het is niet jouw land. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat ik, als ik weer naar Suriname ga... dat ik toch iets denk van, ja, dat is toch waar mijn ouders vandaan komen. Ja, en ja dat is, kan ik me heel goed ook voorstellen. Dat. Maar het is sowieso waanzinnig dat je, dat je uh, weet ik het hoeveel duizenden kilometers... Uh, vliegt over een oceaan. En dan kom je aan ergens, waar, dat heb ik zelfs nu, ik twintig jaar hier woon. Ik vind, blijft het me verbazen dat je dan ergens komt waar iedereen dezelfde taal spreekt... waar je waar je gewoon verstaanbaar kan maken. Dat hoor ik natuurlijk ook van andere mensen, van andere Nederlanders... die daar aankomen. Zeg, het is te idioot dat je gewoon... Door kan maar dan op zijn tropisch. En uh, door kan in de zin van geen probleem met je met wegvragen. Ja. Of, of je wegvinden. Dat, dat zal het, ik dat uh... wel hebben. <laughs> <laughs> nee, want je kunt het vragen ook in tegenstelling tot in Thailand. Als dus je in moeilijk Engels en half, uh, half Engels en handen en voeten duidelijk maken waar je heen wil. Ja. Dat hoeft daar niet. Dus ik, ja. ik wil heel ik... graag naar de Malebatrumstraat. En dan, ga je, en dan, je dan zeggen ze je drie keer rechts en dan twee keer links en <laughs> dan benen. Maar ik wil straks nog even door mm -hmm. Wat ik even nog van jullie nu wil weten. is Bij dat verhaal zitten dus al die liedjes. Vaak mm -hmm. liedjes van anderen. Is dat, is dat dan goed te doen om met andere teksten, andere liedjes je eigen verhaal te vertellen? Ja, soms wel en soms niet. Het zou ja. natuurlijk fantastisch zijn als we veel meer eigen, ja, eigen geschreven nummers hebben. Maar ik sluit niks uit, want we gaan mm, toch ja. sowieso door. We gaan door en er komen vast nog dingen bij die we zelf gaan schrijven. Kijk, zoals dat liedje wat we net zongen. We hadden een, een nummer nodig wat, wat we samen gingen zingen als opening. Ja. En toen konden we niks vinden. Ja, dan Zei, nou, dan niet moeten vinden we een lied schrijven, dus dat hebben we daar ja. gedaan. En dat is ook mooi om te doen, lijkt me. Ja, ja dat, dat is wel een van de leukringen. Voor mij is het wel, dat ik, ik heb met twee vorige solos die ik maakte, heb ik met eigen nummers gedaan, alleen maar, dus ik vond het wel weer spannend om, om te zoeken naar liedjes die ik echt heel mooi vind. Er zijn zoveel mooie liedjes geschreven, en te kijken uh, hoe ik daar inhoudelijk uh, uh, mee aan de voeten kon. Want hoe doe je dat? J jullie komen allemaal allebei met liedjes en als jij iets wil zingen Lucretia, dan is het ook goed, want het is jouw liedje, dus dat maakt niet uit of, ja, of moeten jullie het eens bereden? worden over alles? Ja. Nee, in principe nee. Nee, we hebben natuurlijk heel lang gepraat en het gaat over waarover dit programma moet gaan. En dan, en dan gaat de rest eigenlijk vanzelf. Kunnen, oh, ik heb nu een liedje en dat past heel goed bij waar we het daar ja. en daar over hadden. Er zijn natuurlijk een aantal nummers gesneuveld. Ja, ook. Dat, je, dat je denkt: van ja, oké, okay, dat werkt niet zo goed. Of dat, ja, dat is het toch dat niet. Dat is eigenlijk doen. helemaal niet wat we willen zeggen. Dus ja. dat gaat er dan toch weer uit. Ja. En uh, ja, zo werkt het eigenlijk. Noem. En ik doe het eigenlijk altijd met, uh, niet altijd. Ik doe meestal in mijn solo-programma's een gedeelte geschreven nummers, maar dan door Voor jou die Leuk. voor mij hebben geschreven. Maarten van Rozenhaal doet dat ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. En, uh, en dan het andere gedeelte wordt dan bijgevuld met... of aangevuld met uh, ja, bestaand repertoire. Noem, noem even wat liedjes die hierin zitten ook al. Even kijken, we hebben dat uh, The First Time... Van the First Time Robert Ever I Saw Your Face. Nou, dat is een liedje Prachtig. dat ik al heel lang wil zingen. En nu heb ik dan eindelijk mijn kans. Ik ja. weet nog dat ik was een jaar of twaalf, uh, denk ik. En toen zei mijn moeder een keer... Oh, en mijn vader kan gitaar spelen. En toen zei mijn moeder... Je moet het liedje eens oefenen met papa. Nou, voordat het zover was gingen ze scheiden, dus het is er nooit van gekomen. <laughs> maar het is wel altijd blijven hangen. Hoezo, dan kan je nog steeds een liedje oefenen. Ja, natuurlijk kan dat wel, maar. Uh... <laughs> Het is gewoon leuk om te zeggen, Klaas. Ja. Ik denk, het nog... Een beetje theatraal nee, gewoon, <laughs> weet je wel, Een beetje drama erbij gooien. Een drama af. en <laughs> scheidingen, moeilijk. En uh, ging uh, weg en uh, ging twee aan te verder wonen. En, uh, nou ja, goed, ja. dat allemaal, allemaal niet, want het was een hele koelante scheiding. Maar het is er gewoon nooit van gekomen. Maar het is wel een liedje dat altijd is blijven hangen. Ja. En uh, nee, in de loop der jaren kom je tegen, maar nooit de gelegenheid gaat om me te zingen. En nu kon het wel. En dan voor mijn kindjes in plaats van uh, het liefdesliedje zoals het bedoeld ja, is. Het is wel een mooi liedje, prachtig hoor. liefdesliedje alsof... voor mijn kinderen. En jij? Wat zit er voor jou nu in? Wat, wat spreekt jou het meest aan van de liedjes die je zingt? Goh, ja, ik vind eigenlijk alle liedjes die ik zing heel mooi. Ja, anders had, ze niet. Jij ze nee, maar anders had ik ze niet gekozen. Ja, nee, dat heb ik ook natuurlijk. Dus uh, ik, ik weet het niet, ik vind het moeilijk. Ik vind, nou, uh... ik vind wel dat, dat What's Her Name Today... Als je Elvis Costello dingen zin, dat was in je vorig programma ook... ja. zong je een ander liedje van hem. En, ja. en dat, ik vind dat wel echt... Ik bedoel, Elvis Costello is Elvis Costello... maar als jij het doet, dan is dat ook... Het uh, fijn, liefhek. Het zie je Maar het is ook, waar. Het is ja, ook ik, waar. Ik meen het ook. We gaan even... Oh, nee, één nou, vraag wil ik nog... Want, um, Brengen jullie elkaar op een hoger plan? Inspireren jullie elkaar? Dat lijkt me wel. Ja. Anders moet je niet met elkaar gaan werken. Jij ja, ja, ja, zit altijd sowieso met je nou, Dat moet. Ik ja, vind ja. Dat werkt gelukkig bij ons heel goed. Ja. Dat waar zit, hem, waar zit de... hem dat in dan? Ja, je voedt elkaar, denk ja. ik. Je, je, je, je haalt dingen uit elkaar, je inspireert elkaar. Dat is je verwelde bedoeling. Je brengt uit, en we lachen heel veel. Dat vind we ik echt het We moeten een beetje oppassen, moet ik We hebben toch een loon met z'n tweeën. <laughs> Toen we aan het repeteren waren, was ook... Dat de, wij gingen echt, wel lagen helemaal op de ja, vloer van het lachen. We denken, nou we hopen dat die mensen het ook leuk vinden. Wij vinden wij het in ieder geval leuk. We doen dit gewoon. Ja, we doen dit gewoon. Ja, gewoon. Kan op schelen. <laughs> <laughs> Zullen we even... Um, want Bastian zit al helemaal klaar. Met de <laughs> dames. we doen? Even met de, we gaan even serieus. serieus okay. liedje. Okay. Uh, dat heb jij ook zelf geschreven, Mnoeska? ja. Dat heet vrucht, hè? Vrucht, ja. Vertel even voordat je het gaat zingen waar dat over gaat. Nou, um, uh, een had ik eigenlijk geschreven voor mijn grootvader. Die was een hele strenge dominee. En die, uh, van hem moest ik uh, Psalm 23 in mijn hoofd kennen. Dat ken ik nog steeds niet. Uitens, ik heb het wel gekend ooit, als kind. En toen heb ik het uit de recalcitrantie, ben ik het gewoon vergeten. Ik dacht, ja, ik wil gewoon ik wil die hele psalm niet kennen. gewoon maar, Weet je ook waarom je psalm 23 moest leren? Ja, dat is aller, voor hem was dat de allerbelangrijkste psalm. Want het was dat de, de, de, de heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Okay. Uh, dat is het begin van psalm 23. Want ik te weten, denk ik. En, uh, maar, uh, de, uh, ouder worden, denk je. Ja, het, ik, het, is toch niet, ik heb, het is niet dat ik helemaal niks eraan gehad heb. En, als, en, en hij was een geweldige predikant. En hij was ook in staat om de Bijbel te vertalen naar... Naar het nu en het hier en het, uh, en het waarom. Ja. En dat vond ik wel heel bijzonder aan hem. En verder was ik gewoon een koppig kring en wilde ik gewoon. <laughs> wilde ik gewoon niet, zal hem niet kennen, maar. Ik, um, ik, ben, ik ben toch ook wel gewoon mijn eigen weg gegaan. En, um, en daar gaat het liedje over. Dat ik mee heb genomen wat ik. Wat ik ge nou ja, laat hem wat zingen, dan hoor, <laughs> dan, dan hoor je het wel. <laughs> Vrucht, Manushka. Hij geeft de aarde en het water. Hij laat zijn licht schijnen ter wille van de vrucht. Zij neemt dat wat is voorhanden en scheidt dan het koren vrij snel van het kaf. Voorbijgaan aan de zaden maakt niet alles wel, maar meer dan alleen. Maar vrucht zijn van hem. Neem dit, krijg je mee. Hier, doe er wat mee. Neem en vraag niet meer. Ontwaken. Te zien dat het goed is. En neemt dan de rust. Zij weet. Als de vrucht geoogst is, haar beker vloeit over. Ze groeit niet terug. Voorbij gaan aan de boomstam Maakt niet alles wel Maar meer dan alleen Maar vrucht zijn van hem Ziet is wat het is Kijk, er is niets mis Zie. ...en vraagt niet meer. La, la, la, naar Bastian. Mooi. Bastian, heeft mikrof, dat klinkt nog wat... oh ja. Ja. Die publiek wordt steeds enthousiaster. Maar het was mooi. Manoushka in breveld was dat. En Lucretia van der Vloot is hier ook. En Bastia Mulder speelde gitaar. En de plug zat ook al vanaf het begin goed. Dat klinkt toch leuker. Het was nog beter. Um, over Suriname. Heb je het koud? Maar dat komt omdat je zo weinig eet. Ik eet helemaal niks. Je is aan het vasten. Doe een jas aan. Oh, je krijgt een sjaal. Kijk, ze is echt lief. Ze pakt nu een sjaal voor je. Ach, zo lief. Een Dat staat ook leuk. Van wie? Is, die is die van jou, van jou of is van haar? Ja. Heeft van die suri Ik heb van die kleurige Zij Zij heeft Suri kleuren. <laughs> Een heerlijke Suri -schaal. Ja, wat over Suriname nog even. Uh, jij, jij is, jullie zeggen ergens in die voorstelling... het gaat dan over... Over de vorm van Lucretia is, is... Nee, Lucretia is Lucretia in de vorm van een Surinaamse vrouw. Ja, ik heb de vorm van de, Suri ik heb de, vorm van de Surinaamse vrouw, ja. En Manouska. Ik heb de vorm van de Manoushka. Ik ben, ik ben een Surinaamse vrouw in de vorm van Manoushka. Precies. <laughs> ja. en, en jij zegt ook Suriname zit onder je huid. Ja, ja. Ja, het is echt iets waar je niet meer vanaf komt. Als je daar opgroeit... Tenminste, dat is mijn ervaring. Daar dat kom je niet los van. Het, um, het heeft voor een deel ook wel te maken met dat mijn ouders daar wonen... en mijn, mijn kleine zusje daar woont. Een uh, kleine zusje die twee jaar jonger is, maar goed. Um, en, en ik dan elk jaar ben. En het is... Um, weet je, toen ik daar opgroeide, toen kreeg ik allemaal dingen mee... van mensen die weg waren geweest. En natuurlijk een dorp. Een klein land wat, uh, met 400.000 mensen... Alles, alles komt van buiten. Um, je, moet, je moet weg. En we denken daar wel dat we het, het, het middelpunt van het universum zijn. Helaas is dat niet zo. Dus er moeten mensen die van buiten komen. Die geven allemaal dingen. En dat zuig je op en dat neem je mee. En zo ben ik groot geworden. Dus dat vind ik ook al zo. Ik vind het belangrijk dat, dat, dat je gaat en dat je, dat je krijgt warmte en uh, nou, die natte handdoeken in je gezicht. Ja. Dan maar ook dat je terug kan geven. Dat wat je gevormd heeft. Want mijn basis ligt daar. Ik ben wat, wel, wat geef je waar... terug dan? Nou ja, ik ga, ik ga vorig jaar bijvoorbeeld nog... Of, ja, vorig jaar maart was ik daar voor de Volksmuziekschool waar ik zelf op gezeten heb. Die bestond zoveel jaar. En toen heb ik een concert gegeven. Maar ik heb ook workshops gegeven. Dus echt hele concrete dingen teruggeven. Mm -hmm. En wat ik terugkrijg zijn, zijn enthousiaste kinderen die mijn workshops, zangworkshops, uh, komen volgen. En um, en heel blij zijn dat er iemand komt... wiens horizon iets breder geworden is door het daar weg te gaan. Ja. Maar wel terugkomt om terug te geven. Uh, dat heb ik. Je, je sloeg nu op de microfoon. En oh. meteen krijgen we een of andere... Uh... Ik hou het nu heel stilletjes vast. En nu horen we je niet meer, geloof ik. ik pak Even die andere microfoon. Oh, dat is dan pak ik deze. Ik heb hem gewoon uitgetimmerd, <laughs> geloof ik. Nou, goed. Dan, dat dan ga ook ik op magie. deze verder. Ja, goed, hè. Zo, goed van. Maar goed, dus je, je, geeft, je, je krijgt heel veel... Aan, aan, uh, uh, het is natuurlijk uh, um, moeilijk in die zin dat uh, alles moet... Uh, mensen werken daar heel hard om, om in hun onderhoud te voorzien en om te leven. Ja. Maar het gaat met de gemoedelijkheid en met de een, met een relaxedheid. Soms iets te relaxed, maar toch. Maar, maar er wordt wel doorgewerkt en er, en er wordt doorgegaan... en er is een enorme bron van creativiteit. En het ontbreekt heel erg aan middelen... Maar mensen gaan toch door en proberen het beste ervan te maken. Dat vind ik altijd heel mooi om te zien. Lucretia, waarom, waarom was het voor jou niet leuk toen jij daar woonde? Nou, in eerste instantie ben ik natuurlijk opgegroeid. Je was elf toen? Ik, ik, was, ik, ja, maar ik ben in eerste instantie natuurlijk geboren hier. Dus ik wist niet anders dan dat ik hier gewoon hoorde. Ik bedoel, Mijn ouders waren bruin en ik was bruin. Maar ik vond het gewoon heerlijk om in Amsterdam op te groeien. En je hebt kokos onder je huid, heb ik gelezen. Je kokos? Bent, je hebt een bounty. Oh, god. Ja, dat, zo noemen ze dat, hè? Ja, ik, ja, nou, ja goed. Bruin wat van ik altijd, buiten, wit van binnen. Van, ja, wit van binnen. Of juist... Uh, ja, nee, het, is, het is een... Het is een... Het, ik kan, ik, ik, ben, ik ben, weet niet anders dan wat ik ben. Snap je? Ik ben gewoon Lucretia. En ik, heb, uh, uh, ik kan er weinig aan doen dat ik daar niet ben opgegroeid. Want mijn ouders waren hier een, eenmaal. En mijn vader wilde altijd wel heel erg graag terug. En mijn moeder, ja, die was wel oké. Okay, en die was, wilde gewoon zijn waar haar kinderen waren. Nou ja, hmm. dus het maakte haar niet uit of het nou Suriname of in Nederland was... Uh, en op een gegeven moment heeft mijn vader het gewoon geprobeerd. De eerste keer ben ik naar Surinaam gegaan, was ik zes. Dan, ben je, dan ga je zes weken, dan ga je opa en oma voor het eerst ontmoeten. Wat heel spannend was. En Mijn opa, mijn moeder had uh, een doos sigaren gekocht en een doos bonbons, kersenbonbons. Ik dacht dat het natuurlijk uh, de kerstbonbons voor mijn oma waren en de sigaren voor ja, mijn opa. Dat, dat was niet nee? zo. Nee, mijn oma die had de sigaren en mijn opaatje die hield heel erg van chocola. <lacht> dus dat was al bijvoorbeeld heel schattig. En uh, ik weet het, met, met, met mijn vlinder speelde en ik vond de natuur prachtig. Maar het was gewoon in de stad. Ik heb het heerlijk gehad. En toen ik terugkwam, sprak ik ook met een Surinaams accent. Toen nou was ja. ik zes. <lacht> ja, dat hebben Denk alle Denk je klinger, dat mijn vader echt <lacht> zei toen we terugkwamen van... Hou op, hou. maar dat gaat doen. Waarom praat je opeens zo? Ik praat helemaal niet anders. Nou ja, dat. En dan op een gegeven moment ga je als je elf bent weer terug. En dan, maar je bent hier al helemaal... Ja, hier liggen dan opeens ja, je wortels. En ik weet dat mijn oudste zus, uh, die was toen vijftien... die vond het echt het aller allerergst. Die wilde om zo te niet gaan. weg. Ja. Die wilde niet naar Suriname. Nee. Ja. En uh, die was, dat was in de tijd van John Travolta en Grease en uh, oh, Saturday Night Fever. Ja. Dus die was, helemaal van, die was helemaal verliefd op John Travolta, weet ik nog. En die niet, wilde he? niet. En op het moment dat wij in Suriname kwamen, toen we na vier maanden weer teruggingen, toen kwam het net in Suriname oh, uit die ja. film. Dus mijn zus weer huilen. <lacht> <lacht> ja, dat is het gemist. Maar oh, niet zo goed, ja. ja. Maar vier maanden heeft dat geduurd. Vier maanden vier je half om voor altijd te, te blijven. Ja, we hebben huis gekomen. Kocht. Het huis was, ik geloof dat vanaf dat ik ook weet, werd er gespaard voor een huis in Suriname, ja. een bruincelhuis. Dus op het moment dat wij er echt een een, een huis van bruinsel, die werden het het soort pakket of zo. Nee, bruinselhuis was daar een grote houd. fabriek en die bouwde huizen. Waar hadden ze hout aan ja. de porteloedenhuis? Ja precies en huizen. Dus wij hadden een huis en dat werd, ja, dat werd elk geld wat over was, werd daarin gestoken en werd betaald. Dus het was echt een meerjarenplan van mijn vader. En om daar echt heen. Ja, en dat was na vier er. maanden. Ja, het ging gewoon niet. En hoe was dat voor hem dan? Ja, vreselijk. Want hij, is, hij had echt. Mijn vader had ook echt, heeft altijd liefdesverdriet gehad naar Suriname. Hij wilde altijd terug. Hij vond het hier niet leuk. Ja. Hij vond het oké, okay, maar hij wilde gewoon terug naar zijn eigen land. Het was ook nooit de bedoeling dat we zo lang zouden blijven. Mm. Het was niet de bedoeling. Ze waren gekomen om ja, dat geld te verdienen, een studie te volgen ja. en weer terug te gaan. Maar dat is er gewoon eigenlijk nooit echt zo van gekomen. Huh. Maar dus met de... heel veel mensen is dat zo. Hè? Ik bedoel, het is zo'n ja, soort van onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik ging ook naar de middelbare school. Naar de middelbare school kwam ik hier studeren. En ik zou ook na vier jaar teruggaan. Het is alleen ietsje anders Geloof nu twintig jaar verder. En het ging niet helemaal zoals gepland. Is dat en, nog steeds een mogelijkheid mij, voor jou? Euh, als ik daar zou moeten doen wat ik hier doe, dan zou ik omkomen van de honger. Dat is geen ruimte, uh, economisch ook, voor, voor, voor leuk kunst en cultuur. En iets en, anders uh, doen daar? Dat maar kan, dat willen we toch maar niet? dat wil ik niet. Dit is wat ik <laughs> kan. Ik nee. kan kunst en cultuur, dat is wat ik kan. En natuurlijk kan ik daar, ik kan altijd daar lesgeven. Maar ik denk uiteindelijk dat, je, dat ik om zou komen van de honger, denk ja. ik. Het is, het, het, het, um, um, het, daarom ergert het me zo dat we hier in een enorm luxe positie zitten... dat het kan, daar er ontzettend naar gehunkerd wordt... Iedereen, en dan kan het niet. De cultuur bedoel en, je? Cultuur, kunst en cultuur. En iedereen doet ontzettend zijn best met het kleine beetje geld wat er is om toch iets, weet je? En dat we hier dan een beetje. Nee, ik gaan bezuinigen en schaffen kunst en cultuur maar af. Maar goed, ik wil ik, voilà. af. Ja, nee, ja. Maar goed, het is, het is, wat ik wilde zeggen is dat, dat, dat het voor heel veel families zo is geweest. Weet je, hier komen, studeren, terug willen, niet kunnen, wel gaan, proberen um, um, andere dingen leren kennen. En niet alleen in Nederland, er zijn ook heel veel Surinamers naar Amerika en naar andere delen van de wereld gegaan. Dat het um, ja, het blijft een. En, uh, het is het en teruggaan ik moet zeggen dat dorp. ik het nog steeds, als ik nu over nadenk, eigenlijk naarmate ik ook meer, dat ik ouder word, dat ik ook denk van dat ik het ook wel heel stoer van mijn vader vond. Dat hij gewoon dacht, weet je, we doen het gewoon. Ja. Weet je, het is toch een risico. Je gaat met drie kinderen en een hond. <laughs> ja. En nog wat een hond. En, dan... en een tante Een Hollandse hond. Maar in ieder geval. In Ieder geval dat dat ook, <laughs> nee, we niet dat was een van jouw talent, nee, tante, ja, tante, tante, tante, en, uh, dus, uh, <laughs> dus dat en, maar dat vind ik dan wel stoer als ik erover nadenk. Weet je wel dat we het toch hebben gedaan en dat we, ja, nou ja, vier maanden. Ik, ik was in ieder geval heel blij dat ik weer terug was in de van Brakelstraat. Maar ik, ik, ik, doe, nee, ja, het, het ook, was een heel mooi brug. Mag ik, mag he? ik, ja. nee, maar wil jij even je mond ja. houden, want ik wil even ik wil nog een bruggetje maken. Oh, want we zijn nu in de Jordaan, we zijn in Amsterdam, of ik ja. weet niet of de van Brakelstraat in Amsterdam, ja, Jordaan is het ook in het je hebt ook veel over de Jordaan. Je hebt ja, het over Amsterdam. Ja. Jij bent een echt Amsterdams meisje. En nu zijn we bij het volgende liedje in deze show terechtgekomen. Snap je? Ja. <laughs> ja, en daarom moest jij even je mond houden. Uh, want uh, jij gaat iets zingen over Amsterdam, hè? Ja. Wat volgens mij... Dat, volgens mij uh, uh, Jenny Arjan heeft het ja, oorspronkelijk gezongen. Ja. Amsterdams parfum. Lucretia van de Vloot.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 Een rondje langs de grachten maak, met niets dan nevel om me heen. Terwijl op ieder woonschip weer een kromme schoorsteen dapper rookt. Dan krijgt de mist de scherpe geur van kacheltjes op hout gestookt. Mijn Amsterdam, mijn warme jas, ook als de winter kou me bijt.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 Een echte man van 15 jaar, bij wie ik op de fiets daarna de Amster langs reed in een wolk van pitterzoete chocola. Mijn Amsterdam, mijn tweede ik, voor wie ik elke dag nog val, mijn minnaar. Die mij nooit verlaat, van wie ik altijd houden zal. Geen stad die zo de zinnen streelt, geen stad die zo het hart versterkt. Geen stad brengt zo mijn hoofd op hol, geen stad die zo bedwelmend werkt. Mijn maar... Moes, mijn onversneden eerste keus Met veel meer body dan Bordeaux En Jezus, wat een mooie neus Mijn Amsterdam Yeah, yeah Bastiaan. Uh, yeah. Ja! Bastia Mulder en Lucretia van Slot. Als ik, als ik daar te kijken, dan, dan bedenk ik mij weer dat ik eigen, eigenlijk zou ik het allerliefst liedjes willen zingen in mijn leven. Maar kun jij mij, oh, je moet de microfoon vast, je mag gewoon zeggen hoor. En, <laughs> maar, kun, jij, kun jij mij even uitleggen waarom dat nou zo mooi is? Ach weet je, als ik zing bijvoorbeeld, kan ja, dan, dan gaat mijn hart een extra open of zo. En dat, dat hmm. maakt het altijd zo mooi om te zingen. Ja, ik vind het heerlijk om te zingen. Ik, ja, Soms dan ook niet. Maar als je, vooral als je heel veel hebt gezongen, achteraan je bent wat moe. Dan kan ik ook even wel een paar dagen stil zijn. Maar dan zing ik in mijn hoofd verder. Dat is echt zo. Dan zing ik in mijn hoofd verder. Dus het, het is, ik word er blij van. En hoe zit dat dan in je hoofd zingen? Gewoon als ik repeteer bijvoorbeeld. Om, als je, zeker als je veel hebt gezongen, dan is je mm -hmm. stem moe. Dus dan kan ik niet de hele tijd dat blijven herhalen. En dan zing ik in mijn hoofd. Zing je mooi in je hoofd? Veel mooier. Ja, nog mooier wat... Ik voel een lied opkomen. Ik zing in mijn hart. Oh, dat, dat moet weer volgens Schrijf eens even op. We... Dat Jij op schrijft altijd schrijf. alles op. Dat ze daar dat, dan, in, dat, in, in Den, Den Haag of in Almere nog een beetje plezier van hebben van deze uitzending. <laughs> dat is voorstelling er nog mooier op. Um, maar als nog heel even, want, toch, mm -hmm. uh, want we, hebben, we hadden het net al over dat cultuurgedoe. Hè. Daar maken jullie ook al kwaad over. Het is ook een beetje protest tegen halbe. Ja, Zelstra. Ja. Um, want die kleine zalen hebben het zwaar. De kleine of ja. de, uh, de, de producties in kleine zalen ja. hebben het heel zwaar. Er wordt veel bezuinigd. Uh -huh. Is dan de toekomst voor jullie ook somber? Nou, het is moeilijk. Het wordt weer moeilijker. Het was al moeilijk hoor. Kleine zalen was altijd al moeilijk. Maar nu is het een soort van. Net als we het eigenlijk willen afschaffen. Ja, toch? Die is gewoon gezegd om uh, um die, um die kleine zaal dicht te gooien. Ja. Terwijl ik denk dat, dat is waar het experiment plaatsvindt. Dat is waar dingen ontstaan. Dat is waar het niet commercieel is. Maar juist om, om aan te sluiten bij, bij specifieke doelgroepen. Ik leek wel iemand van het Amsterdams Fonds voor de Kunst nu. Om aan te sluiten bij. Maar ik meen het wel serieus. Dat is waar het begint. Voordat je naar een grote zaal gaat. Om ja, het begin je toch enorm... in de kleine zaal of in de midden? Ja. Ik bedoel, dat, dat... Of in de kleine of in de midden? De de maar de in ieder geval, daar waren de... nog ruimte. Is om, om dingen uit te proberen, om, dingen, om te kijken of je verhalen aansluiting vinden bij de mensen. En als je verhalenvertellers bent, zoals wij, want dat zijn we, we zijn niets anders dan verhalenvertellers. Uh, of het nou persoonlijke zijn, of uh, iedereen herkent daar wel iets in. Um, dan, dan heb je die zalen gewoon nodig. Dan kan je niet in een grote zaal gaan staan en, en schreeuwen van het toneel. Dus die kleine zaal is gewoon nodig. En, dat en komt die weer erg terug? Jammer. Of wordt ja, er, is, ik, het, is het een Ik doodsteek. mag hopen, maar wel. Nou, dat is dus als een jij reden dus op waarom... de barricade gaat staan, dan wel. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik ga wel eens een soort Tanja Niemeyer uh, de guerilla-voering... Ja, de guerrilla strijd doorvoeren. Een... <laughs> ja, nou ja. Ja, maar zo voelt, het voelt echt als guerrilla af en toe. Dat je denkt, je hebt niks, maar je moet. En de, de, nou ja, goed. Dit is dus het resultaat van uh, niks hebben en toch doorgaan. Want wat, nu hebben jullie dit gedaan? En, wat, en, en hoe verder? Want jij zei, we gaan door. Maar misschien ja, ik het vind meer dat eigen... we gewoon door moeten. Ja, ja, ja zeker. Ja, gewoon dus het, het... het programma is, uh, is nu een in, in, ja, redelijk leuk programma. redelijk leuk. <laughs> het is een hartstikke leuk de hele maar programma. Ik vind, ja, Waar maar we het spelen maar acht keer. Weet je, we spelen maar acht keer. En je ja. wil het gewoon perfectioneren. En dat kan niet in acht keer, volgens mij. Nee. Ik wil, en plus, we hebben nog veel meer ideeën. Dus die gaan Precies. we er lekker in stoppen. Maar en in die, die acht, acht steken. Keer En dan uitzoeken. komen we volgend jaar nog even terug ja. met, een, met, een, met, een, met een reprise. Ja. Wat eigenlijk dan gewoon de voorstelling precies. Dit, dit zijn de acht tryouts. Dit, zijn, ja, dit de acht zijn de acht tryouts. Tryouts. Dit is één grote tryout. En, uh, en daar is ook de mogelijkheid voor ons in om, om het verder uit te werken. Ja. Zou ik even zeggen waar die tryout nog te bekijken is? Dan? Is goed hoor. Ja, de voorstelling, dat lijkt een uh, goed plan. Ach, ze lijken allemaal op elkaar, zo heet die. Uh, uh, 19 januari in Pepijn Den Haag. 20 januari. Dat is wel leuk. Ik heb nog nooit een hele speellijst voorgelezen. GELACH <laughs> 20 januari de Meervaart Amsterdam, 28 januari in de Schouwburg in Almere, 11 februari in Capella aan de IJssel, 20 februari in de Kleine Comedie en 22 februari in Hoofddorp. Nou, ik toch zo lekker bezig ben, ga ik even vertellen wat wij in tweede uur gaan doen van KS Dat begint om twee over één en dan uh, praat ik altijd met luisteraars. En de vraag is, en die komt natuurlijk direct voort uit dit gesprek... waar liggen uw roots? Hoe belangrijk is uw afkomst voor u? En wanneer en waar speelt die afkomst een rol in uw leven? U kunt nu al bellen, 0800-1121. Komt toch geen muziek meer? Gewoon bellen, 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl. Het heeft er de hele avond uitgezien dat er niet gemaild kon worden. Althans, dat wij het niet zouden merken. Maar dat werkt toch weer allemaal. En twitteren kan ook naar hashtag Casaluna. Wie van jullie twittert? Ik twitter. Ja, twitter. Ik twitter verwacht. allebei, ik af en toe. Ik <laughs> Eens kom. in de maand. We, nu wel. we zijn weer Facebookers. Ik verwacht er veel van. Uh, dan wijs ik mensen ook nog even op onze site, radio1.nl. Daar is uh, nou, van alles te vinden. Ook kunt u zich daar aanmelden voor die, voor die nieuwsbrief. Uh, nog even de, de, de foto. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar het moet een prachtige foto zijn... van Luc ja. oh, dat ik denk benieuwd. dat Hebben jullie hem? Jullie hebben ja, dat. Ja, ja, kan Mag ik naar even naar kijken? de, de Casaluna-gebeurtenis. Uh, Staat hij daar niet op? Nee, nee, nog niet gezien. Uh, wacht, ik oh. zoek, ik zoek, ik zoek. We gaan even de foto zoeken. Ik wil het zien, ik wil het zien. En ook nog even, even, los van elkaar nog plannen. Dat is misschien nog wel leuk om even te vertellen. Uh, ja, ik ga met Big Black and Beautiful weer het theater in. Oh, uh, dat zou is je dan niet beter niet kunnen kunnen lijnen en vasten en zo. Dat je nog nee, ik, ben altijd, uh, ik ben altijd slank geweest in Big, Black Beautiful. En uh, dat uh, wil ik graag zo houden. En, uh, nee, ja, ja. Dus, uh, nou, Big <laughs> heeft, Big heeft niks te maken met, met, uh, met gewicht. Nee, dat heeft niets, te bij ons gewoon. gaat nou, het toch, ook niet. De naam op. heeft daar niks mee te maken. Het, oh, gaat het gaat om sterke vrouwen. In de geest. Met, in de geest en precies. jij mijn Ik ga koninginnen nacht spelen bij het Nationaal Toneel vanaf maart. En uh, dat is een geheel gezongen voorstelling uh, oh, met leuk. een heleboel mensen. Kom, ik kijken. Uh, en uh, van Frans Wittenbrink. Als je het niet erg vindt, ga ik nu afsluiten. Uh, het, het bureau komt eraan, dat het hoorspel. En om twee minuten overeen zijn wij terug met Caseluna Lucretia, Manuska, Manuska en uh, Bastian. Dank jullie wel. Dank wel. Heel veel dank succes met, met die voorstellingen. En uh, nou, op je. volgend jaar dan, maar. Hè? Dank je wel. Ik. ik, ik, ik, ik. Ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij? En CRV. Het bureau: Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 1. Aflevering 50, 1962. Onzin schrijven, nonsens de boel op gang houden, woorden vormen tot je leeg bent. Ik zal dat proberen, telkens een ander uitgangspunt kiezen, schrijven wat ik hoor en afwachten wat er van komt. Tikken van de wekker, het kraken van de krant tussen de vingers van N. Ze klakt met haar tong zachtjes, nauwelijks hoorbij. Er komt een auto langs, haar stoel kraakt, de tafel kraakt onder het wisselend gewicht van mijn hand. Ze roert in haar kopje en tikt het lepeltje af tegen de rand. Eigenlijk is dit de enige aanvaardbare vorm van een dagboek schrijven. Dat ik er nu wel toe kom is puur toeval... of te danken aan de omstandigheid dat ik twee dagen ziek thuis ben... en drie dagen niet naar het bureau ben geweest. Als je s'avonds rot thuis komt en dan moet opschrijven wat er die dag gebeurd is... weet je niet waarmee je beginnen moet. Zolang er geen lijn in je leven zit tenminste. Zolang ik daar zit, is er niet veel lijn. Om te kunnen schrijven moet je een recht en consequent leven leiden. Met alle stomiteiten die daarbij horen. Maar dan je eigen stommiteiten. En niet dit mierenwerk om geld. Ik ben opgestaan en heb Johnny Dots opgezet met het gevoel dat het voorafgaande toch weer te snel geschreven is. Gemeten aan de druk op mijn borst en het gevoel te zullen stikken. Je moet rustig en ontspannen schrijven, maar toch snel. Probeer dat maar eens leven is niet eenvoudig, als ik dat gedacht nog te hebben. Al zijn de principes helder. Je schrijft immers tegen de angst. Dan moet je niet voor hem uitschrijven, alsof je op de hielen wordt gezeten. Allicht dat je dan buiten adem raakt. Rustig de feiten onder ogen zien en dan mikken, zonder te beven. Jonas is rechtop gaan zitten en steekt met zijn kop boven de tafelrand uit. Hij wast zich krapt zich, kijkt dan even naar mij, naar mijn pen. Hij kijkt weer voor zich, past zich weer even, kijkt naar zijn spiegelbeeld in het glas en geeuwt. Neem daaraan een voorbeeld. Sinds deze angsten begonnen zijn, nu vier jaar geleden, heb ik al aan honderd beesten en mensen een voorbeeld genomen. Het helpt soms even, maar het helpt niet echt. Ergens zit een fout, iets in de opvoeding... En iets in het zenuwgestel. Bij ik een combinatie. Als ik een lijf als een stier had. Met aders en slagaders zo dik als een pols. Dan kon ik lachen. En als mijn vader mij een ander voorbeeld had gegeven. Kon ik ook lachen. Het zou een wat andere lach zijn. Maar dat dondert niet. Als je maar lol hebt. En lol heb ik te weinig. Hoe ik het leven ook draai. En omdraai. Ik zie er niet veel in. En toch heb ik alles wat mijn hart begeren kan. En daarnaast nog een diepe minachting voor wat ik niet begeer. Alleen als ik schrijf, dan heb ik soms lol. een Beetje grimmig lol, maar lol. Terwijl ik dat opschrijf, ben ik me bewust dat Henriette zich aan zo'n opmerking enorm zou ergeren. Je hoort niet te schrijven. Net zo min als je een baan hoort te hebben. Ik ken het standpunt. En ik acht het hoog. Maar ik kom er in de praktijk niet meer uit. Er wordt gebeld. Het zei zo. Ga jij? Ga jij maar. Wie kan dat nou zijn? Hendrik? Die maakt toch nooit zo'n lawaai? Ik zag lichtbrand, dus ik dacht ze zullen nog wel niet naar bed zijn. Ik kan ik binnenkomen? Ik meende eigenlijk dat jij ziek was, maar je ziet er helemaal niet ziek goed. Nee, ik heb een hoofdpijnaanval gehad. Morgen ben ik er weer. Dag, Nicolien. Dag. Jullie zitten anders in de zomer toch altijd in de voorkamer? Ja, maar dat is voor het lawaai. Lawaai? Ik hoor anders niks. Nee, maar s'nachts... Oh, s'nachts. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. S'nachts ben ik hier nog nooit geweest. Wil je niet gaan zitten? Ja, wel graag. Dat is te zeggen... Ik kom hier met een bijzonder doel. Ik ga namelijk trouwen. En ik wilde jullie dat niet over de post sturen. Wat leuk. Nou, leuk... Ja, eigenlijk kun je het ook wel leuk noemen. Ja, natuurlijk, je hebt gelijk. Het is leuk. Met Allergie Rensink. Gefeliciteerd. Dank je. En wil je nu dan een kop koffie? Wel graag. Daar heb ik wel behoefte aan. De drank heb je al gehad. Hoe bedoel je daar? Ik heb de indruk. Ik zie niet in wat dat ermee te maken heeft. Jullie zijn toch ook getrouwd? Ik had je de kaart natuurlijk ook op het bureau kunnen geven, maar ik dacht... kom, ik breng hem even. Heel goed. En het was een mooie avond, dus ik had meteen een loopje. Tuurlijk. En zoveel mensen kenden ook weer niet, dus ik kon deze best even brengen. Wat zijn je ouders ervan? Of weet die het nog niet? Mijn ouders? Mijn moeder vindt het goed voor me, leuk. En mijn vader heeft zich er niet over uitgeladen. Maar die zou het ook wel goed vinden. Wil je er misschien een plak bij? Dat sla ik niet af. Hebben jullie al een huis? We kunnen een etage huren aan de Oranje Nassau-laan. Ja, onder u natuurlijk. Alsjeblieft. Is dat niet goed? Riant. Maar jij vindt dat dat niet mag. Waarom zou dat niet mogen? Nee, dan is het goed. Je hoeft het toch niet allemaal te doen zoals jullie? Nee, natuurlijk niet. Wij zijn ook getrouwd. Daar heb ik ook aan gedacht. Hier is het. Jullie nemen wel zelf? Lekker, Nicolien. Daar had ik nou zin in. Wil je ook een glas cognac bij? En ik wilde ook wel een glas cognac bij. Heb jullie ook een kaart van Hendrik gehad? Ja. Gaan jullie daarheen? Nee. We zijn dan met vakantie en bovendien hebben we een hekel aan zulke plechtigheden. Als het nou slofstra was... Het komt mij slecht uit. Ik heb die middag de vergadering van de maatschappij. En daar kan ik eigenlijk geen verstek laten gaan. Ik geloof niet dat hij er veel betekenis aan hecht. Waarom moet hij nou ook net op vrijdag trouwen? Het had toch ook wel op een andere dag gekund? Is die vergadering dan zo belangrijk? Iedere vergadering is belangrijk. Je ziet weer interessante mensen... En bovendien hebben ze bij de vergaderingen van de maatschappij... altijd van die lekkere koekjes. Dan kunt u niet naar hun huwelijk. Nee, en dat vind ik onaangenaam. Dag, meneer Beerta, Dag, Maden. Ik ontvang zojuist je kaart. Ik zie dat je alleen in het stadhuis trouwt. Jawel, meneer Beerta. Dat zegt me niets, zo'n ambtenaar. Dat blijft een formaliteit. Inderdaad, meneer Beerta. Dat is ook de bedoeling. Een huwelijk moet voor God gesloten zijn. Anders is het geen huwelijk. Dat zegt mijn vader ook, meneer Beerta. Daarom wou ik ook maar niet komen als je dat niet erg vindt. Waarom zou ik dat erg vinden? Omdat je er natuurlijk aan hecht dat de mensen van hun belangstelling blijk geven. Daar hecht ik niet aan. Ik denk dat ik zelf ook niet zou gaan. Waarom hebt u niet gewoon gezegd dat u een vergadering hebt? Dat hoeft Hendrik toch niet te weten? Dat zou niet aardig geweest zijn. En ik reken erop dat dat Sub Rosa blijft. Beste Nicoline en Maarten. Ik zit nu dus in Wolfhezen. Gisteren, woensdag, ben ik hier naartoe gebracht. 120 kilometer reed de zieke auto zodat ik de indruk kreeg toch wel een ernstig geval te zijn. Onderweg heb ik laten stoppen om tabak te kopen. De sigarenwinkelier, die de auto niet zag staan... wenste me een prettige vakantie en mooi weer... omdat ik zoveel insloeg. In bad geweest. Ik moet zo oppassen wat ik schrijf, want de brieven worden gelezen. Ik voel me dus uitstekend. Heerlijk vind ik het hier. Over de mensen valt niets aan te merken. Ik zou het niet durven. Wat verbeeld ik me wel. Ik heb hier toch zelf ook een bed? Geen gezeur. Het lijkt me nog heerlijker straks weer gezond en genezen de vrije wereld in te gaan. En ik zal meewerken aan de bevordering van mijn genezing. Ik ben dus geheel openhartig tegen de verplegers. Pijl-en-boogschieten is er hier niet bij. Wel nieuwe kleren. Ik zit nu piekfijn in de spulletjes. Geen gestichtskleren, werd me al gezegd gelijk toen ik binnenkwam, maar een kostuum enzovoort. Hier niets van de herrie als in cafés en koffiehuizen. Geen trams en auto's, maar rust. Soms is het hier ook een leuke boel. Zoals op het ogenblik. Met z'n 26 drinken we hier koffie in de recreatiezaal. Ongeveer 8 bij 8 stappen. De radio speelt. Er zijn verschillende tafels. Als ik beter blijkt te zijn geworden, word ik naar voren bevorderd. Daar zijn 60 man. En tenslotte dan de vrije wereld. Ik weet niet hoeveel miljoen mensen er zijn... hoewel plaatselijke concentraties. Fijn. Binnenkort mag ik naar de werkplaats hiernaast. Sommige mensen met twee linkse handen als ik... of een neiging tot filosoferen... schijnen wasknijpers aan het maken te zijn. Maar je leert er met de mensen omgaan en je aan te passen aan een zaak. Dat is belangrijker dan het werk zelf. Zojuist wordt het lied ingezet en dat er we toffe jongens zijn... maar tegen de radio is niets bestand. Heb ik al genoeg gezegd? De geranium hier voor me, midden op het kleedje... midden op de ronde tafel, doet me nog wel iets... Dezelfde censuur mag dan wel lezen dat ik al een jaar strijd tegen de psychiatrie... en dat ik vol zou houden met vast te houden aan desnoods deze geranium... die stokstijf het stilte blijft volhouden... en dat ik bij volhouding van geweld tot absolute vermurwing, ik daas... en inpassing in weet ik veel, mijn maatregel toch nog wel weet te nemen. Je ziet, ik versomber een beetje. Dat komt omdat ik een brief schrijf. Wat te teruggetrokken. Kom, laat ik de andere opzoeken. De medemens. Een grapje doet je zo goed. Kom, we gaan naar bed, zei zojuist de broeder. Ik ga de achtbaan beschrijven van de grote naar de kleine bloedsomloop. Gesloten. Mijn eigen slaap. Wel te rusten. Vriendelijke groeten, Frans. Ik vond het fijn zondag. Heel anders fijn dan hier natuurlijk. Dagelijks zie ik nog beelden van onze wandeling voor ogen. Wanneer de Noordzee... Op het gebreegd aan hoge duinen... en witte vlakken schuin... uiteenslaan op de kruinen... wanneer de norse vloed beugt... aan een zwart basalt... dijkend duin de grijze nevel valt. Ah, <tie> daar zei het je. Mevrouw Koning gaat ook naar het congres. Nicolien Koning? <tie> Van hamme. Dan vecht mijn land, mijn vlakke land. Dit zijn meneer Beerta en mevrouw en meneer Koning uit Amsterdam. Dag, mevrouw. Het doet mij genoegen u te ontmoeten. <lacht> mijn vrouw is uh, stokdoven, ze hoort niets. Meneer Beerta is verheugd u te ontmoeten. Alleen mij, verstaat ze. Mij ook. Heeft uw vrouw dat al lang? Vanaf jong, meisje. Ah, ook schij. Dat is al wel lang. En is daar niets aan te oh. doen? <coughs> ze was mijn buurmeisje. Uh, of uh, ik was haar buurjongen, zoals ze wilt. Ze hebben van alles geprobeerd, maar er is uh, niks aan te doen. Maar... Uh, nu de atlas. U bent lang ziek geweest. Hoe is het nu met u? Ik ben bijna dood geweest. We waren met vakantie. Ja, we waren met vakantie. Dat was het vorig jaar nog en toen kreeg ik van het ene ogenblik... op het andere een maagbloeding. Dat ik dacht dat ik dood ging. Maar nu gaat het weer beter. Ah, al is het nog geen 100%. procent... Doet gij het verder? Ja, ik doe het wel.